En... Vertel is wat, wat zien we allemaal om ons heen, dat horen de luisteraars natuurlijk, maar ze nee, nou ja, zien het even niet. in het, in het kort, uh, onze uh, winkel moet vooral laagdrempelig zijn, de mensen moeten als gast binnen kunnen komen. We hebben gekozen voor uh, duurzame materialen uh, in de vorm van steigerhout, uh, in de vorm van een mooie houten vloer...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 She smiles the room lights up with fine white stardust the limelight seems to beam out of her eyes she doesn't seem to notice but she doesn't need to she's had her share of compliments and lies she said "Come turn off your radio and let's go dancing party young to sit at home all night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 the use in sleeping when the world could crumble, so just sit back and please enjoy your ride.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 Yes, la Don't embrace it. Why well, the feel for the need to replace me? You're on a runway track on the good. I'm only in a picture, it what we could. But yeah, like a heart in a dashway where it should. You don't give it away. You had it till you took your pick. But I keep walking on. Keep open doors. Keep open forward. At the call, is yours. Keep those on hold. Because I don't want to live in a broken home, girl. I'm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 Je noirais bien, c'est pour 10 ans, mes chants prendrai pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans.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 Door overstromingen in het noordoosten van China zijn bijna 100.000 mensen geëvacueerd. De problemen ontstonden toen na hevige regen een dijk brak op de grens tussen China en Noord-Korea. Daardoor kreeg het water in de Yalu-rivier vrij spel. Door de overstromingen zijn bijna een half miljoen mensen getroffen. Volgens het Chinese staatspersbureau zijn vier mensen omgekomen door modderstromen. Het land kampt al maanden met overstromingen, de ergste in tien jaar. Voor de komende dag wordt opnieuw veel regen verwacht. In Hoofddorp zijn vannacht de banden van zeker 25 auto's lek gestoken. De auto's stonden geparkeerd in verschillende straten. De politie heeft nog niemand aangehouden en hoopt dat getuigen zich melden. Gedupeerden in Hoofddorp kunnen zich melden bij de politie. In de Eredivisie heeft PSV de koppositie weer ingenomen. De Eindhovenaren wonnen thuis met 3-1 van AZ. Hondermeyer door twee doelpunten van Berg. PSV is na drie wedstrijden de enige ploeg die nog geen puntverlies heeft geleden. Feyenoord speelde in Almelo met 1-1 gelijk tegen Herakles. Onderaan de ranglijst pakte ADO Den Haag zijn eerste punten. In Venlo werd het 3-2 tegen VVV. Willem II verloor ook zijn derde wedstrijd. FC Utrecht was met 3-0 te sterk voor de Tilburgers. Het weer. Eerst bijna overal droog, later in de nacht weer regen. Morgen veel wind en regen en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journe.